Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het is handeling door een zelfbenoemde therapeute uit Nijmegen. De 50-jarige vrouw zou haar cliënten tijdens bezinningsbijeenkomsten hebben getrapt en geslagen... ...gooide hen op de grond en trok hard aan hun haar. Het Nijmegense werd eind juni opgepakt. Buren hadden de politie gebeld omdat ze gegeel hoorden uit het huis van de vrouw. Agenten vonden in de woning een zwaar mishandelde jonge vrouw. Volgens het OM zijn er nog meer meldingen van mishandeling binnengekomen... ...maar wilde deze slachtoffers geen aangifte. Te doen. De vrouw uit Nijmegen was nergens geregistreerd als therapeut. De ebola-uitbraak in Oeganda is onder controle, zegt een medewerker van de Wereldgezondheidsorganisatie die in het Afrikaanse land is. Alle 176 mensen die in contact zijn geweest met ebola-zieken zitten in quarantaine. Daarmee zou de uitbraak onder controle zijn. Zaterdag werd bekend dat Oeganda kampt met een uitbraak van ebola. Tot nu toe zijn 16 mensen aan de ziekte overleden.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 De Nederlandse hockeymannen hebben op de Olympische Spelen ook hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Nieuw-Zeeland met 5-1. Edward Gal heeft de dressuurploeg in de race gehouden voor een Olympische medaille. Na twee ruiters staat Nederland voorlopig op de tweede plaats achter Groot-Brittannië. En de estavette zwemsters bereikten overtuigend de eindstrijd van de 4x100 wissel. Sharon van Rauwendaal, Monique Nijhuis, Inge Dekker en Femke Heemskerk zwommen de vijfde tijd. Het weer vanmiddag vooral in het oosten buien. Het is een graad of 22. Morgen op veel plaatsen eerst nog droog met wat zon. In de middag zijn er buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam. En op de A5 tussen kropel en de Hoek. Tot zover de verkeersziening.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 Vrijdagmiddag even over de klok van drieën tijdens weer voor de Your Breakdown. En het eerste wat ik nu gewoon ga doen is Andor Zandbergen bedanken voor vorige week. Want toen zat hij hier tussen drie en vijf met de 40 beste van Europa. En nu gaan we gewoon weer verder met aflevering 31. alweer weer van 3 augustus van 2012. In de lijst deze week 20 stijgers, drie zitterblijvers, 15 dalers en nou we twee platen over. En die twee platen die komen gewoon uh, nieuw binnen.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 De Dalen, dat is Conor Meijnaard. Kent zij nou? die zakt een heel stuk naar beneden. In totaal een plaatje of 12. De langsgenoteerde plaat die is van Rihanna. Where have you been? Staat ondertussen alweer 17 weken in de lijst genoteerd. Doet het niet al te best, want vorige week stond zij nog op 31 en deze week terug te vinden op 39. Acht plaatsen verlies dus. Helemaal onderaan de lijst, ook acht plaatsen verlies, staat Rita Ora, Chini Champa, R.E.P. We beginnen nu gewoon met Rihanna. The Euro Breakdown of Fredo.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 Oh, oh. I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 She broke. Stars, stars. <laughs> amazing things they can come from ...van Alanis Morissette Guardian... ...en die ging haar tweede week omhoog... ...van 36 naar 34. En dan voor de nieuwe van Fun One More Night... ...die kwam vorige week binnen op plek 40... ...bij Hondo Zandberg... ...en ging deze week omhoog naar plek 35. En voor de laatste binnenkomen... ...gaan we alweer naar de hoogste positie... ...van de nummers 31 tot en met 40... ...dus de 31ste plek...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 With no colors and no skin We were light and bursting And babies can we cure We were cold and really clear. We were clear With no colors and skin Till we let the spectrum in Say my name Sender Machine en Spectrum. hoogste binnenkomen van deze week is nu op plek 31. Voor ons tijd om dan maar eens even achterom te gaan kijken. Op 40 vinden we Rita Oracini Champ aan R.E.P. 39 voor de Rihanna. Where have you been? Ondertussen alweer 17 weken in de lijst. Boy en Little Numbers in de tweede week omhoog van 39 naar 38. 37 voor de Killers en Runaway komen nieuw binnen. 30 vorige week, deze week 36. Costa Lima en de Ballade. One More Night in tweede week omhoog naar 35. En 36, vorige week deze week 34. Lennis Moorzet en Guardian. Vici's Samuel Avaki's Silhouette zakte in de 11 week van 35 naar 33. En Conor Kent Kentzeno die zakt het snelst van allemaal. In de 12 week Zakt hij ook 12 plaatsen. Hij zakte van 20 naar 32. Florence en de Machine worden net met Spectrum. Die komen nieuw binnen op plek 31. 30 is voor Frampton en Kit Don't kick the chair. In de 30e week zakken die 7 plaatsen naar beneden. Snel stijgen deze week. This is er voor train 50 ways to say goodbye. In de tweede week omhoog van 37 naar 29.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 Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ik ben mezelf in een secondhand. Ik mezelf in een guitar. Never thought it would happen. Maar ik found mezelf in een secondhand guitar. Dus ik heb gewoon. Ik heb echt nodig. Drunk anymore So I just got Spectrum plaat die erin staat Eerst komt natuurlijk binnen op 31 Florence En de machine met Spectrum En dit was set en met Met ook Spectrum en deze plaat staat al lijst gaat omhoog van 27 naar 23 Diana Lajeves is je love big enough we daarvoor nog haar tweede week van 29 Omhoog naar 25 deze plaat staat er al ietsjes langer in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 Pink a Bloomy One Last Kiss. 30 was er deze week voor The Kid Cody. Don't kick the chair. 29 Train 50 Ways to Say Goodbye. 28 Alex Claire en Too Close. 27 was er voor Wax en Rosana. Mus and survival op 26. 25 was er voor uh, Leanne Lewis. Is your love big enough? sisters, set, match, coma en Spectrum. Tot zover. In de Gym Terras 2. Via de Kabel op 104.5.